Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de huisartsenposten zegt dat patiënten steeds agressiever worden. Uit een rondgang van trouw blijkt dat het bij bijna een derde van de posten... één of meerdere keren per jaar tot fysiek geweld komt. De landelijke koepel van huisartsenposten wijt de agressie aan een consumentenmentaliteit bij patiënten. De SGP zet een mediator in na de interne klachten van de afgelopen weken. Die hadden te maken met een onveilige werksfeer, intimidatie van een medewerker en gesubsidieerde buitenlandse reisjes van de partijtop. Die reizen werden georganiseerd door een stichting die is gelieerd aan de partij, maar waar weinig toezicht op is. Ook de voorzitter van de SGP-jongerenafdeling uit kritiek, maar zegt nu tevreden te zijn met de genomen maatregelen.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 Bij de aanslag in Kyoto kwamen 33 mensen om het leven. 35 mensen zijn gewond, van wie er 10 slecht aan toe zijn. Er zijn ook nog steeds mensen vermist. Het weer, stapelwolken, maar ook wat zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan en het wordt 22 tot 26 graden. Morgen veel bewolking en buien met kans op onweer. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Geluisteraars, welkom bij ons wekelijkse jazzprogramma, gebracht vanuit de kust van de Noordzee, Zandvoort, ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Edward Rauhorst en ik heb een programmering voor u. Ja, die valt uh, te vergelijken met Noordje Jazz wat uh, dit weekend uh, aan de gang is. Misschien heeft u gisteren wat uh, gezien. Um, ik heb ook een brede programmering voor elk wat wil's. Uh, we begonnen net met Dance Away. Een uh, klassieker uh, opnieuw uitgevoerd in een nieuw jasje door Brian Ferry Orchestra. Brian Ferry, dan denkt u, dat is toch een zanger? Ja, dat klopt. Maar hij werd hier vergezeld door een aantal jazzmuzikanten. En hij stak zijn klassieker in een, uh, een nieuw oud jasje. Hij, brug, uh, hij nam ons mee terug naar de twintiger jaren, naar de roaring twenties. Maar dat hij nog steeds kan zingen... Dat laat hij horen in het volgende nummertje. Ook zo'n klassieker van Brian Ferry, New Town. Het nummer Newtown uh, van de LP of van het album Bittersweet van afgelopen jaar. Waarin dus Brian Ferry zijn eigen klassiekers in een nieuw of een oud jasje uh, stak. Uh, echt de moeite waard. Uh, vaak afgeschreven door de critici. Maar ik denk dat het echt een uh, mooi plaatje is. Um, gaan we van dit melancholische door naar nog iets melancholisch, wat ook een beetje past bij het weer van nu. Maar ik beloof u, de zon gaat hier schijnen, zeker in deze studio. We gaan veel jazz draaien met Lots of Soul. We gaan nu naar een Italiaanse trompetist, Luca Aquino. En hij speelt Un giorno dopo l'altro. Italiaanse trompetist. Uh, het noodlot sloeg toe voor hem in 2016. Hij uh, was van plan om te gaan fietsen vanuit Italië naar Oslo... en onderweg allerlei concerten te geven. Toen werd hij um, um, getroffen door Bels Palsy. Gezichtsverlamming en kon hij lang niet uh, spelen. En dat deed hem terug uh, verlangen of terugdenken... aan zijn jongere jaren in die tijd van zijn herstel. En toen hij hersteld was, besloot hij om een uh, album uit te brengen... gewijd aan allerlei... Ja, Italiaanse klassiekers. The Italian Songbook heet het album... uit 2019, uit dit jaar. Uh, en dit nummer komt van Luigi Tenco, Dat was een uh, Italiaanse acteur en zanger. Die kwam ook tragisch aan zijn einde trouwens. Daar zal ik het verder maar niet over hebben. Een heel mooi nummer en een heel mooi album. Hij werd hier uh, bijgestaan... door Danilo Rea, de pianist. En dan moet ik even kijken op het album. Ik heb het hier naast me staan. Natalino Marchetti... Op accordeon. Gaan we snel door. naar een volgend nummer. Pratende over accordeons kom je ook uh, vaak terecht. Natuurlijk in de tango jazz. De tango muziek. Ik werd hier op attent gemaakt door uh, mijn goede vriendin. Uh, Mirjam uit Groningen. Martin de Ruiter. De bandoneon speler uit. Volgens mij woont hij in Amsterdam. Ik ken hem zelf niet. Uh, hij heeft verschillende albums gemaakt. Uh, dit komt uit een album van 2017. Ser Hombre. Heet het nummer en het album heet Minotauro Tango. En dat ga ik nu voor je draaien. Martin de Ruiter. Hier komt hij. dit Juan Carlos Taez, Uruguayaan, die al sinds de jaren 70 in uh, Nederland woont. Uh, theatermaker voornamelijk is, maar ook een expert in, in tango. Uh, een hele mooie plaat, Minotauro Tango uit 2017. En Martin de Ruiter treedt regelmatig op. Dus hopelijk komt hij ook een keer deze kant op richting uh, Zandvoort. Um, gaan we door naar iets, uh, iets anders. Afgelopen vrijdag was ik zelf op uh, Noordje Jazz... Daar was ook meer te van de wetering. Maar zoals het vaak gaat met een festival: uh, je kunt niet alles zien. Um, ik draai dus in plaats daarvan een nummer van haar. De violist, de componist. Ik heb ooit al eens, uh, iets van haar gedraaid. Uh, een enorm talent. En dit is uh, een nummer wat goed past bij zondag. gedate Sunday: een lazy Sunday-nummer. Hier komt ie. Van Meerte van der Wetering, Sunday, gespeeld op bariton sax door Koen Caldeway. Praat je over bariton sax, dan uh, moet je het ook hebben over Leo Parker. Leo Parker, geen familie van Charlie, maar hij hield wel evenveel van muziek uh, en van de saxofoon, in dit geval de bariton sax, maar ook van de drugs. En net zoals Charlie was hij geen lang leven beschoren. Hij maakte nog een soort van comeback in de begin jaren 60 voor Blue Note, en daarvan uh, heb ik een nummer gepakt. Uh, moet ik even kijken hoe het heet. Uh, Blue Leo, uh, een nummer van hemzelf. Uh, van het album Let Me Tell You About It uit 1961. Leo Parker. de meester op de bariton sax. Uh, daar begon hij mee ergens in eind jaren 40, denk ik. In jaren 50 is hij veel te vinden op allerlei uh, rhythm blues platen. Uh, hij raakte dus aan de drugs, kwam nog terug in het begin jaren 60... en dit was uit 61, mei in 62, overleed hij aan een hartaanval. Um, Leo Parker. Gaan we door. Uh, we zitten op zondag, het is altijd goed, om een beetje gospel te doen... We gaan naar Andy Bay en and de Bay Sisters, The Swinging Priester. Andy Bay, de zanger en pianist, hier te horen met twee van zijn zussen. The Swinging Priest. Preacher. If if if you yeah. yeah. yeah. yeah. I'm <laughs> Lekker nummertje van Andy B. De zanger die nog steeds actief is. Begon in de jaren zestig. Eerst met zijn zussen. Uh, die hielden er mee op. Maar hij ging door. Wel heel onregelmatige carrière. Niet zo heel veel uh, heeft hij uitgebracht in periodes. Uh, hij had moeite zich staan te houden in de mannenwereld van de jazz. Uh, zelf uh, homo zwart. Dus dat viel niet altijd mee denk ik. In die, in die wereld, maar gelukkig heeft hij het gered... en hij uh, maakt nog steeds platen. Dit uh, kwam uit de jaren 60, wat ik net al zei... 65, om precies te zijn... van het album Now, Here... Uh, the Swinging Preacher... Andy B, geweldige zanger. Dat uh, ga je straks nog eventjes horen... dan hoor je hem beter. Um, komen we bij een zangeres. Um, ook grootgebracht in de, de kerken. De Texaanse zangeres. Heeft haar debuutalbum net gemaakt, uitgebracht... Uh, Quiana Linel. Uh, we blijven een beetje in kerkelijke sfeer, ook in Civil Rights Movement sfeer, met de nummer Sing Out, March on van Quiana Linel. Jaar, A Little Love, uh, geweldige zangeres. Dit is een civil rights-movement, uh, een soort van uh, uh, lied. Uh, veel Amerikaanse artiesten voelen zich genoodzaakt in de huidige gepolariseerde Amerikaanse samenleving om dat soort uh, songs weer uit te brengen. De rest van de LP is gewoon een, echt een jazz-LP, geweldige zangeres, zeer de moeite waard. Kiana Lionel. Um, van dit nummer naar Zuid-Afrika is eigenlijk niet zo'n grote stap. Er uh, zit natuurlijk ook veel gospel-invloeden en uh, civil rights uh, in de Zuid-Afrikaanse muziek. Kom ik terecht bij Beki Messeleku. Uh, niet echt enorm bekend geworden, maar een geweldige pianist een autodidact... Uh, die helaas ook vroegtijdig kwam te overlijden. Ik ga eerst even iets draaien. Het nummer uh, heet Menbiso van de album... volgens mij een van zijn laatste albums Home at Last uit 2003... Beki meseliku Zuid-Afrikaanse pianist Beki Mesteleku. Hmm, hij was een banneling. Hij ontsnapte aan de apartheid in de jaren tachtig. Uh, zwierf eigenlijk een beetje door Europa, Zweden, Engeland. Had helemaal niet de beschikking over een piano. Had geen geld. Trad wat op in cafés, kroegen. En heel af en toe kon hij een album opnemen. En na de val van de apartheid keerde hij terug naar Zuid-Afrika... en nam dit album op met Zuid-Afrikaanse artiesten. Maar ook in... Zuid-Afrika na de apartheid voelde hij zich niet echt happy. Leed aan allerlei uh, mentale problemen en zware suikerziekten zware suikerziekte en overleed al uh, in 2008. Maar een artiest, zeer de moeite waard, zijn albums. Uh, brengt me opnieuw bij uh, Andy B., de zanger waar ik net al iets over vertelde, met het nummer van Nick Drake, uh, de singer-songwriter Riverman. Andy B. Day. And falling leaves Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose A way to lose But she See the river man Gonna tell him all I can About the plan For oh, my time. If he tells me all he knows About the way his river flows I'm It's meant for me Album Shades of Bay uit 1998. Riverman, uh, dat was ook uh, Joao Gilberto. De vorige week overleden grootheid. Omito, de legende. Uh, geboren aan de oever van de Rio San Francisco. De geweldige rivier, de grote rivier in uh, Brazilië. Um, hij brak door eigenlijk uh, voor het westerse publiek in 1959. Met zijn Chega de Saudade. Uh, dat album uh, waarvan ik hier een nummertje draai. Bim Bom. Dat je waarschijnlijk wel kent. Ciao Gilberto. Bing. É só isso meu baião, e não tem mais nada, não O meu coração pediu assim Só Bing, dum, ping, bim, dum, ping, ping, Bom, ping, Bom Bing, dum, ping, ping, dum, ping, dum, pim, ping, dum, ping, pim É só isso meu baião <coughs> que não was... mais nada, não o meu coração pediu assim. Só ik heb hier wat technische problemen. Ik begrijp, ik hoor mezelf eigenlijk niet goed. Ik ga door met Camila Meta, een Chileense die vandaag ook optreedt op het Nordi jazz. Een zangeres en geweldige gitariste. Luister maar eventjes. Meta, de Chileense met Calvo. Uh, het, uh, van het album Ambar uit uh, dit jaar. Ik was even op zoek uh, naar het, het, uh, het de titel van het uh, album, dat heet Ambar. Ze staat dus vanmiddag op uh, Nochi Jazz en mocht je daar vanmiddag naartoe gaan. Nou, ik zou zeggen, ga haar kijken. Ze speelt samen met het uh, Metropool Orkest. Uh, u luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauwers. Ik ga het tweede uur natuurlijk gewoon door... Uh, we doen nu eens even iets anders. Uh, we gaan naar Duitsland. Van Chili gaan we naar Duitsland. Lutz Krajenski, Big Band, Mietz, Giuliano Rossi. Uh, luister maar met een geweldig nummer. Na het nummertje hoor je het nieuws. En dan gaan we gewoon door voor het volgende uur. Blijf luisteren naar ZFM Jazz.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 All the lotus man, always spoke of mine with a gun in my head, living lives. God, take taking on a ride like the wind. And I got such a long way to go. Make it to the border of Mexico. So I ride like the wind, ride.